1 uur. Door almens met het NOS Journaal. Bij de algemene beschouwingen heeft VVD-leider Dijkhoff het afschaffen van de dividendbelasting nog eens verdedigd. Het is volgens Dijkhoff goed voor het vestigingsbeleid in Nederland. PVDA-leider Ascher zei daarover dat het kabinet 1,9 miljard vergokt, omdat niet zeker is of bedrijven zich iets van de maatregel aantrekken. PvdA, GroenLinks en SP vinden verder dat de VVD te weinig investeert in de publieke sector. In het onderwijs moeten de salarissen omhoog, zei Ascher. GroenLinks sprak van een crisis in de publieke sector. Dijkhoff noemde dat kantinetaal, waar volgens hem niemand mee is geholpen. Twee mannen die in juni in Rotterdam zijn opgepakt... waren van plan om een aanslag te plegen. Dat stelde het OM op de Pro Forma zitting. De mannen zeggen dat ze uit Libië komen en minderjarig zijn. Maar het OM is ervan overtuigd dat het Marokkanen zijn van 22 en 28. Een van hen zou herhaaldelijk hebben gezegd... dat hij op korte termijn een aanslag wilde plegen in Frankrijk. Het was zijn bedoeling om daarbij veel slachtoffers te maken. Een enorm witwasschandaal bij de grootste bank van Denemarken... kost topman Thomas Borgen de kop. Tussen 2007 en 2015 is vermoedelijk 200 miljard euro aan crimineel geld... of geld met een onduidelijke herkomst via de Danske Bank Witgewassen. Dat gebeurde via bankkantoren in Estland... De bank heeft er mogelijk anderhalf miljard euro aan verdiend. De bank kan een boete krijgen van 650 miljoen euro. De kans is ook groot dat Amerikaanse banken... geen zaken meer willen doen met de Deense Bank. Het besluit om in de Oostvadersplassen een groot aantal edelherten af te schieten... valt niet goed bij actiegroepen en de Partij voor de Dieren. De stichting Welzijn Grote Grazers stapt naar de rechter. Om het aantal dieren terug te brengen... gaat de provincie een aantal koninkpaarden verhuizen... Bij de herten levert dat volgens de provincie te veel stress op... en daarom is gekozen voor afschot. Het weer opnieuw vrij zonnig. In het noorden en westen wat wolkenvelden. Het wordt 22 graden aan de kust en 28 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. <middels>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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu ZFM luncht. Ja, welkom terug bij de tweede uur. En ik eh, zeg u maar vast even, ik, ik spring er maar even in... want Rond die is er even druk aan het bellen voor zijn vijf minuten. Dus ik denk, nou, als dat nou ook ten koste van die vijf minuten gaat... dan is dat een beetje jammer natuurlijk, want dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus ik, eh, ik wacht even tot hij de meneer aan de telefoon heeft... Kijk naar hem. Hij is in gesprek. Nou, zal ik dan eerst maar even een plaatje doen en het zo doen? We doen even een rustige plaatje rond. Dan kan jij die meneer even rustig bellen. Komt zo goed. I love the lady, my Nearly lost her island. Go was my lover fleeing. We've been forward, scum. Well, it's early morning. Moet je nooit te lang laten wachten, natuurlijk, Ron. Nee, inderdaad. Uh, dus we wachten even. op. Ja, dan komt ie. De vijf minuten van Suikik. Ja, en daar gaan we, want in een cultuurprogramma... zoals deze cultuurmiddag mag uh, dus uh, de belangrijke mensen niet ontbreken. En daarvoor heb ik nu aan de lijn hangen Frans Lommersen... en die is de directeur van de toneelschuur in Haarlem. Frans, goedemiddag. Goedemiddag. Wat leuk dat je in de uitzending komt en we hebben maar vijf minuten en jij hebt veel te vertellen, heb ik begrepen. Want jullie bestaan 50 jaar. Ja, dit jaar. 54 jaar. Het vijfde jaar bestaan van de, de jonge toneelschuur. De jonge 50 jaar jong, dat hoor ik graag. Ja. Vertel eens, ja. uh, wat gaan jullie allemaal doen? Uh, uh, uh, we gaan het feestje vieren. We noemen het, 50, het toneelschuur 50 jaar vooruit. En we vieren het feestje voor Haarlem uh, uh, hoe heet het, het hele seizoen door. Het uh, theaterseizoen loopt natuurlijk iets anders dan de kalenderjaren. Ja. Uh, dus uh, we, uh, we zijn eigenlijk begonnen met het afgelopen uh, cultuurfestival. Afgelo twee weken geleden hier in Haarlem. Met de grote aftrap van het nieuwe seizoen. Met allemaal previews van uw voorstellingen. Het was razend druk en echt heel leuk. Goed georganiseerd. En dan op 20 oktober wordt er een boek gepresenteerd. Dat is op initiatief van Rieks Zwarte. Uh, de theatermaker uh, Die uh, heeft een boek uh, ge ge gemaakt... Uh, samen met Loek Zonneveld in de redactie en Jos Schuring over 50 jaar toneelschuur. En dat wordt op 20 oktober gepresenteerd en uh, dat wordt een heel mooi, boek, heel mooi boek. En verder gaan we iedere maand van dit seizoen, dat loopt dan tot en met mei 2019... Uh, uh, halen we een, een, een onderdeel van de programmering, lichten we uit en daar maken we een... Uh, een soort mini-festival van... Uh, mm -hmm. in het kader van het 50 jaar bestaan. En zo moet je voorstellen... een weekend voor jongeren... Uh, specifiek voor bijvoorbeeld de, dans die we, uh, de moderne dans... die wij presenteren. De eigen producties van het toneelschuur die natuurlijk zeer succesvol en heel belangrijk zijn... voor dit theater. Kortom, een, een, een jaar lang uh, feest in alle zalen. Nou, dat, is, uh, dat klinkt uh, erg goed. <laughs> uh, ik, ik, ik heb het laatst ook in de krant gelezen... Uh, Frans, dat jij je binnenkort wel afscheid gaat nemen. Ja. Ja, ik, ik ben aan mijn laatste vier maanden bezig. Ik ben dan ook ongeveer vijftig jaar bij de toneelschuur. En uh, uh, uh, daar moet een keer een punt achter gezet worden. Nou ja, dat moet. Niet dat ik er geen zin meer in heb, hoor. <hLES> maar het heeft ook met strategische werking te maken. A, ben ik... Uh, uh, hoe heet het? Uh, uh, ik ben al 69, dus ik heb mijn burgerplicht wel gedaan. Dat is jong, hoor. Dat is jong. De, de, de, zo voel ik me ook. Geen enkel probleem. <haces> maar daarnaast, in, in, in cultuurland... Uh, zijn we natuurlijk ook gedeeltelijk afhankelijk van uh, subsidies van het Rijk... Van gemeentes en dat soort dingen. En dat is er niet zo, eens zo erg. Maar het meest erge is natuurlijk... dat je daarvoor plannen moet schrijven. Ja, dat klopt. En uh, de plannen die geschreven moeten worden... moet je ook uitvoeren. Nou, dat gaat steeds over periodes van vier jaar. En uh, de, de plannen moeten in 19 uh, geschreven worden. In 2021 zou dan een nieuwe cultuurnota periode zoals het heet, uh, ingaan. En aan het eind van die periode zou ik 75 zijn. Dat, dus dat... Denk ik niet meer dat dat heel realistisch is. En daarom heb ik gezegd... jongens, strategisch moeten we dat niet willen. Lijkt me niet zo goed voor het bedrijf. Uh, kan ik ook nog even andere dingen gaan doen met mijn leven. En het bedrijf in volle vaart vooruit met nieuwe mensen. Ja, maar je blijft wel een beetje betrokken in de cultuur uh, zien... Dat gaan we zien. Ik heb veel te druk nog op dit moment. Dus dan ga ik na 1 januari vrolijk over nadenken wat ik ga doen en waar ik het toch zin in heb. Oké. Okay, Frans, toch even... Uh, uh, direct, ik heb niet vaak een directeur aan de lijn uh, van zo'n cultuurtempel. Maar uh, wat, wat is jouw persoonlijke voorkeur? Wat, wat mogen we nou niet missen nu in de toneelschuur? Oei. Ja, persoonlijke voorkeuren zijn lastig, ook als je programmeert... wat ik ook doe natuurlijk. Uh, uh, kijk, dat, dat wij natuurlijk naast de, de toneelschuur als, als huis... Hè, met theater en filmaanbod... zeven dagen in de week, twaalf maanden per jaar zijn we open. Uh, maar ook zelf produceren, dat zegt ook natuurlijk iets over... Uh, wat we zelf belangrijk vinden om niet alleen maar het, het aanbod... wat elders aangemaakt wordt, uh, uh, hoe heet het, in Haarlem te presenteren... maar ook zelf aanbod te genereren vanuit Haarlem. Dus echt ook een, een productionele plek mm -hmm. te zijn in de stad... waardoor je met theatermakers in de stad kunt werken... die ook een grotere verbinding met de stad kunnen hebben. Ja, dat vind ik hele belangrijke dingen. Ook om een, een levend theater uh, door te geven en, en, en voor te blijven zetten... voor een breed en, en een zich verjongend publiek. Dus eigenlijk en, ja. zeg jij van uh, kom gewoon uh, cultuur snuiven en, en uh, maak gebruik van alles wat uh, Haarlem uh, te bieden heeft op uh, cultuurgebied. Dat, dat sowieso. En zeker dit jaar, hè, Haarlem viert cultuur heet het ook. Uh, dat, uh, het is een, een, een, een uh, uh, hoe heet het, de gemeente heeft dit jaar... We gaan de laatste tien label... uh, seconden in Frans. Ja, een, <laughs> een, een, een label gegeven, uh, een grote tentoonstelling van het Halsmuseum, Tijlersmuseum, de stad Schouwburg bestaat 100 jaar, toneeltje 50 jaar, uh, kortom uh, dit moet je niet missen. Dus uh, kom naar Haarlem en uh, duik in ons aanbod. Nou, dat is natuurlijk heel mooi gezegd. En, en wij gaan natuurlijk uh, heel veel uh, aandacht besteden aan, aan uh, cultuur. Dat blijven ja, mooi, we besteden. Ja. Ja. Uh, dankjewel dat je tijd wilde vrijmaken om in deze uitzending uh, te komen. En ja. uh, we gaan jullie uh, pro uh, programma's uh, volgen. En we gaan er nog vaak op uh, terugkomen. En veel uh, aandacht gaan besteden. Oh, okay. Hartelijk dank. En Jij ook, dankjewel bedankt. voor je tijd ja, Frans. Oké, okay, tot ziens. Daag. Toen ik nog heel klein was, en van het leven niks begreep, alleen maar spullen oden en Toen ik nog zo klein was, dat ik op de en moest gaan staan, om te kijken naar de mond. Witte strepen in de lucht, kniep de woegen half dicht, elke woog was een gezicht. Zo sovenslaat de honignaad naar geefjes en naar bed De raam wiet op, geen en de hemel was verroei Misting op het land Zo sovenslaat stond de piel in brand Die kost door een dromme Er wacht een baas van ieder een volk met de sterkste allie Lang hoed liggen in het graas, gerookt en asfalt en de zwaai als het pas geregend gaat. Je had het maar met die ding druk, groter weren, maar wat gok die? deed, echt veel al de woorden niet. Zo laat de horlognaat na even en naar bed. Raam weer op, een sloop en de hemel was weer roei, mist heen op het land, zo verslaafd er stond de vier in brand. Nieuwe single van Robin Hezen uit De Peel. En uh, uit Amerika komen ze, ja. Maar dan niet uit de United States, maar Amerika in De Peel. En dat is een heel leuk dorpje daar. En uh, uh, nou ja, het nummer heet De Peel staat in brand. Nou, dat is niet te hopen voor. Nee, dan hebben we wel weer iets voor het nieuws. Wat dan? Nou, als Peel in brand staat. Ja, maar dat is niet regionaal. Dat Erom, is ook dus, waar. Dus een endfiets hoor. Oké. Okay. Hé, hey, uh, ja, ook een artiest in het licht. Een artieste. Artiesten? Ja, ja, die had je van mij gepikt. Dat <laughs> ben <laughs> ik toch ergens goed in. <laughs> ja. Kun je nagaan hoe flexibel wij zijn? Nou, inderdaad. Hè? Je kan gewoon alles. We doen, uh, heel makkelijk en flexibel. Goed, artiest in het licht. Artiest in het licht. En dat is Candy Dilver. Ja, lekker hoor. Artiest in het licht, Candy Delver. Dochter van Hans, natuurlijk. Ja, ja, heel bekend. Candy ja. zou vandaag 49 jaar zijn. Ja. Staat er. Oh. Dus. Nou, dat nou. is ze dan ook. Ze is niet ja. dood. Ze leeft nee, nog. Nee, nee, nee, nee. Ze leeft nog. Maar uh, 49 had ik haar niet gegeven. Nee. 48 misschien. Maar ja. Ja. nee, niet nee. 49. 49 niet. Maar ja, de kalender is onverbindelijk rond. Ja, ja. Net als de tijd. Candy Dulfer, grote succes gekend natuurlijk. Met Dave Stewart, met Prince heeft ze zelfs gespeeld. Ja, opgemaakt. zeker. Ja, dus... Uh, ik heb haar niet... laatst nog gezien tijdens uh, de Ladies of Soul. Ja. Leuk, hoor. Ja. Weet je dat ik haar al ontmoet heb toen ze 16 was? Nou, ik heb haar wel toen gezien, maar niet ontmoet. Ja, ik wel. Ik heb naast haar gezeten aan de Ach, jij kent ook iedereen. Ja, ja nou ja, mijn vriend uh, Jacques Kloes van de Dizzymans Band... Ja, ja. die had een café in Beverwijk en daar speelde de vader... En uh, daar speelde haar vader. En Candy was mee. Ja, leuk. Dat was heel leuk. leuke meid. Ja, Wel, Heel gezellig. Goed. Hey. Um... Nee. Nee, dit, dit komt mij niet bekend voor. En ik verwacht eigenlijk ja. iets anders. Kijk, ja. dit verwacht Dat ik. Dit verwacht jij. Want we gaan weer even door naar uh, cultuur. En uh, ik heb een laatst ook in de uitzending gehad. Uh, Hakim van uh, Sesamstraat. Maar dan nu in de hoedanigheid van Circus Hakim. Uh, en die zit in de korte versprongweg uh, 7 tot 9 in Haarlem. En uh, de film- en theaterschool Circus Hakim zal op zaterdag 22 september presentaties geven van het werk van kinderen van de afgelopen jaren. En een instap-workshop verzorgen. Hartstikke leuk. De uh, aanvang hierbij is twee uh, uur en de entree is gratis. Dus ga erheen. Kinderen wiens ouders recht hebben op, de, uh, op een haarnepas kunnen zich gratis voor een nieuwe reeks van 10 workshops aanmelden. En de andere ouders betalen wel 225 euro per deelnemertje. Zaterdag 22 september om 2 uur uh, wordt die uh, workshop uh, gegeven. En uh, de presentaties kan men bijwonen. Dan gaan we snel door naar Museum Haarlem aan het Groot Heiligland 47. Uh, daar is een tentoonstelling en deze tentoonstelling is een presentatie... van de geschiedenis van Haarlem en Zuid-Kennemerland. De nadruk ligt op de bloeiperiode van Haarlem, de Gouden Eeuw... toen Haarlem een van de machtigste en welvarendste steden van Holland was. De 19e eeuw als de stad door uh, industri industrialisatie een nieuwe rijke periode kent... en op de afgelopen jaren tot aan, uh, tot aan de dag van vandaag. In de tentoonstelling worden uh, met uh, thema's werken, wonen, macht, geloof en kunst en wetenschap het heden en verleden in relatie met elkaar gebracht. En voor kinderen is de weeshuiskamer heel leuk en leerzaam. Dagelijks van 12 tot 5 uur. Dan nog even de laatste in museum Haarlem, want daar zijn we toch. Kunstenaar Kitan toont zijn werk en laat met een speciale film zien hoe 3D-animaties, characters kunnen worden bewerkt tot menselijke portretten met subtiele verschillen en bijzondere aspecten. Kitan is bekend van Sweetie, het virtuele lokmeisje... dat hij maakte voor Terrence des Hommes. En dat is dagelijks te zien tot en met 8 oktober. Dus wees er snel bij. Nou, dit hoorde u al een paar keer, maar <laughs> nu gaan we er met een water David Gates, Take the Last Train. Een, uh, take the last train. En in verband met de tijd, dames en heren. Ja, uh, is, we zitten zo'n bommetje vandaag. We gaan geen bommen laten vallen. Nee, maar we gaan wel uh, David even zijn nek omdraaien. Want we <laughs> moeten nog verder. En anders komen we niet uit. Dan moeten we door naar twee. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Ron Gijssen. Dus we gaan snel van start. Een auto is gisternacht op de Schipholweg in Haarlem tegen een lantaarnpaal gebotst. De bestuurder is volgens een omstander meegenomen naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe de auto van de weg is geraakt. Dood is weggesleept door de bergingsdienst. Hoe het met de chauffeur gaat is niet bekend. Dan over twee weken, dat is een positief bericht, kunnen schaatsers weer zwieren en zwaaien en lekkere bochtjes trekken op de ijsbaan in Haarlem. Maar daarvoor moet het team van ijsmeesters wel alles uit de kast halen, want het is weer eens veel te warm. Maar dat horen we zo direct in het weerbericht. De ijsbaan is deels overkapt, wat ervoor zorgt dat de meeste zonnestralen en regendruppels worden tegengehouden. Maar de warme wind die door, die door de openingen waait, maakt het ijsmaken alsnog erg moeilijk. Zaterdag 29 september, dan moet de ijsvloer geheel klaar zijn. Het laatste bericht. Een 13-jarige jongen is gisteravond door een groepje jongeren klemgereden en aangevallen voor een ijslon in Haarlem. Dat meldt de politie. Het slachtoffertje had rond half negen s'avonds op de Orionweg iets geroepen naar vier jongens op twee scooters. Die zetten vervolgens de achtervolging in om de jongen vlak voor de ijslon op het Soenderplein klem te rijden. Hierdoor ontstond volgens de politie een woordenwisseling waarbij een van de scooterjongens, uh, de 13-jarige jongen, een kopstoot uh, gaf. Na enige tijd kon de jongen zich losworstelen uit de groep... en is hij gevlucht naar een café in de buurt waar, waar hij het uh, alarmnummer belde. De politie laat weten dat de jongen door de kopsoot gewond is geraakt aan zijn hoofd. En na de daders wordt nog steeds gezocht. Tot zover het nieuws. ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur of geen weer, zomer of hartje winter, het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, Rico Schreuder heeft ons het volgende te melden. Ook op deze woensdag is het prachtig na zomerweer. De zon schijnt flink en is hooguit wat hoge bewolking zichtbaar. Het blijft dan ook overal in de regio droog en er staat wederom een stevige zuidwestenwind. In de polder is de wind vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard, windkracht 5 tot 7. De temperatuur stijgt naar 22 tot 23 graden. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar een graad of 16. Morgen zijn er naast wolkenvelden ook flinke perioden met zon. Het blijft wederom droog en het wordt opnieuw zo'n 23 graden. morgen is het afgelopen met, let op, de oude wijvenzomer... Vrijdag trekt er in de ochtend een front over met enige tijd regen en daarachter stroomt duidelijk koudere lucht over onze streken. In deze lucht komen er later weer enkele buien tot ontwikkeling en daarbij is ook onweer mogelijk. De zuidwestenwind wordt west en is vrij krachtig tot krachtig over land en hard aan zee windkracht 5 tot 7. En de temperatuur is vrijdagmiddag maximaal 16 graden. Ook in het weekend is het wisselvallig met zaterdag enkele buien... en zondag waarschijnlijk later op de dag enige tijd regen. De temperatuur is zaterdag 16 en zondag 18 graden. En dat was het weer. See them in was a little bit too much for me and now Lord, i'm coming on home to you and i i feel like going home to help me, no, no, I've run out of places I've already been, oh, Lord. and I just feel like going home. And I feel. Top, huh? Is het al Is het al of? Want uh, we gaan naar huis? Nee, nog niet toch? Ik zei hallelujah. Ja, dat, dat, dat hoorde ik ook. Maar I feel like going home. Ja. Nou, dan zijn we nog even moeten wachten. Ja. Die zit gewoon vast tot uh, <laughs> twee uur hoor. Oké, okay, uh, wie was dit? Dit was uh, Jackie Payne en Steve Edmondson uh, band. Oh. Uh, een nummer uit 2008. Zo. Maar dit nummer is... Ik weet niet of dit nou het origineel is. Want ik ken hem ook namelijk van, van de... van de -berries. Uh, Nee. Nou, het zal ongetwijfeld een traditioneel... Er zullen diverse ja. uitvoeringen zijn. Maar het ik is wel, deze wel een lekker. mooie, ja, een een mooie versie. Ja. ja. En dit is ook mooi. Ja, want we hebben nog... Uh, pff, hè. Ja, we gaan nog even iets actiefs doen. Ja, Vind ik op je driewieler, kom op. Uh, nou, niet zozeer op met driewieler, want let op... Dominique Stijnmeijer van het Atelier en Evelien Vreeman van de Kennemer Loopfiets slaan de handen in één. Oh. Zij bieden deze uh, een unieke belevenis aan op zaterdag 29 september. Samen op een bijzondere manier reizen en kennismaken met zilver. Even lekker ontspannen. Na ontvangst met koffie en thee, uitleg over de loopfiets... gaat men op pad met de loopfiets en dat is een soort step... langs de padels van Kennemeland. Een mooie route is voor u uitgestippeld op weg naar het atelier. Hier staat een heerlijke lunch klaar... en daarna is er een workshop Zilveren Ring maken. Na lekker met de handen te hebben gewerkt... rond je af met de ontspannende loopfietstocht... door de natuur en cultuur van Kennemeland terug naar het beginpunt. Hetgeen je hebt gemaakt is een blijvende herinnering aan deze dag... En Voor meer informatie kijkt u op uh, kennerloopfiets.nl, want het is al zaterdag 29 september. Dan gaan we nog even snel naar de stad Schouwburg in Velsen. woensdag 19 september en dat is vanavond al, dus snel. John van Eert regisseert Lis Snooyink en Raymonde de Kuyper in een comedie uh, uh, met twist. De koning van de theaterlag John van Eert bewerkt speciaal voor topactrices Lis Snooyink en Raymonde de Kuyper. Peter Schaffers, een komedie waarbij Mackie Smit... de excentrieke dame uit Downtown Abbey... op Westend furoren maakte. En dat kunt u zien deze en it is een try-out. Uh, vanavond in de Stad Schouwburg in Velsen om kwart over acht. Nog eentje dan? Ja, nog eentje dan hoor ik. Zondag 23 september in de Schouwburg in Velsen, de Rexfoyer. Nijntje op de fiets, en dat is natuurlijk voor de kleintjes... want het is al s ochtends om half tien... Jeugdthema, Marianne van Houten neemt de kinderen mee in de wereld van Nijntje. Waar de leuke liedjes en de unieke tekeningen van Dick Bruna op een verrassende manier een rol spelen. Dus uh, gaat dat zien uh, s ochtends, uh, zondagochtend om half tien uh, in de Stadsgouwburg in Velsen. Lights, Climax Blues Band. Woo! You said you love me, but it can't be true. You're in love with money, baby, money don't love you. You're a fool for the bright lights. You're like a mozzarella flame. Why don't you change your way of living? Your way of loving just the same Well you can't keep a dollar Cause you ain't got no sense You stole my Blues We zullen hem een andere keer, als we meer tijd hebben, wel ze willen draaien. Want uh, nu duurt hij nummer wel zes minuten. Dit nummer. Wat kunnen we langer? Nummers kies jij toch uit? Je hoort hem iets zeggen. Ja, ja, ja, ja. Nou, kom op, met je cultuur. Ja, want nog we even. even Laatste blokje. Beverwijk, de grote kerk. Dit jaar vieren Tsjechië en Slowakije dat zij uh, zich 100 jaar geleden losmaakten uit de monarchie Oostenrijk-Hongarije. Dat wordt in Tsjechië en Slowakije breed gevierd. In dat kader organiseren de Stichting Hart van Europa en de Vereniging Grote Kerkbevenwijk allerlei activiteiten om dat feit te vieren met de tentoonstelling 100 jaar Hart van Europa. Nou, een, van die, uh, een paar van, van die uh, items zijn uh, 21 september om 5 uur is de opening. Daar moet je wel even voor opgeven uh, bij de Stichting hartvaneuropa.gmail.com... Europa at gmail.com. Uh, want dan uh, is de opening een tentoonstelling... gezamenlijke maaltijd en een jazzversie... van de nieuwe wereld van Dvorak. Dus uh, dat is wel heel interessant. En vanaf 21 september tot 1 november... is de tentoonstelling 100 jaar Hart van Europa... dagelijks te bezichtigen van half 2 tot 6 uur. behoudens dinsdag, want dan is men gesloten. We gaan nog eventjes naar Theater De Luifel. Zaterdag 22 september om kwart over acht ook een try-out... Uh, de mannen die uh, jaren werden gevreesd door het gegoede cabaret zijn terug van weg geweest. En wie zijn het dan? Over wie hebben we het? Arie en Sylvester. In deze best-of-show komen Arie en Sylvester nog eenmaal langs in het theater. Alle onvergetelijke acts worden afgestoft, voorzien van een nieuw, uh, nieuwe jas en keihard door je strot geduwd. Deze twee heren gaan als vanouds tekeer. Kortom, oude wijn door oude zakken en in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Theater de Luivel, zaterdag 22 september om kwart over acht. De try-out. En tot zover eventjes mijn uh, cultuur. Nou, je vergeet er een. Ach, vertel. Ik verge je vergeet een hele leuke. Dat is zo toevallig, aanstaande vrijdag, dames en heren, kwart over acht in het Kennermeer Theater te Een try-out van het nieuwe programma van Purper. En Purper heeft daarbij te gast Anne van Veen. En dat is dan weer de dochter van Herman. Nou, dus dat belooft een zeer mooie avond te worden. Dus aanstaande vrijdag, voor zover u dat interessant vindt. kwart over acht, Kermetheater, Bevenwijk. Uh, de try-out van de nieuwe show Passie van Purper. Wat een mooie aanvulling, uh, Ja, ik ga er zelf ook heen. Nou, ik, ga de, ik zit zelf in de zaal. Dus ja. jij doet een verslag live. Ja, ik zal er wel even... Zo, en dan hebben we nog een plaatje... Status Quo. Ha. En het begint een beetje zachtjes, maar ja, je kent dat, hè? 4500 time. times. Niet een van de bekendste maar wel leuk. nog veel langer, hoor. Maar ja, het... Er zit geen stof meer in mijn oren. Nee, dat is ook de bedoeling. Ah, dus gelukt. Ja, tuurlijk is het gelukt. Het lukt altijd. Wat moet onze gast van niet denken? Geen idee. Maar uh, we hebben nog één plaatje. Even kijken. Ja, we hebben er nog één, Ron. Mag ik uh, toch even uh, nog heel kort iets zeggen, Ruud? Over onze gast. Uh, hebben jij een gast dan? Nou ja, we hebben iemand zitten die heeft eigenlijk gereageerd op onze Facebook-oproep. Van jongens, uh, zijn er mensen die, die vrijwilliger willen worden, uh, leuke ideeën hebben en mee willen helpen met dit radioprogramma. En vanmiddag hebben we Jan van der Oever uh, hier in de studio zitten. Jan, goedemiddag. Goedemiddag. Even iets dichterbij. We gaan een beetje dichterbij. Ja, Zo wat, wat leuk dat je hier komt. En wat, wat is je indruk gekregen van ZFM? Nou. Leuk, georganiseerd, goed. En uh, het voorziet een beetje in de behoefte. En het dus de antwoord denk ik wel een uh, eigen omroep. Ik denk dat je daar heel veel mensen mee kunt bereiken. Dat is altijd leuk. Uh, goede doelgroepen. Een leuke keus. De uh, cultu cultuur komt aan, uh, aan de orde. Er wordt heel veel aan gedaan. En uh, ja, het lijkt me wel wat. En uh, we gaan jou binnenkort vaker horen op de radio? We gaan even kijken wat de mogelijkheden zijn. <laughs> ja. Ik wil natuurlijk een beetje kijken of het ingepast kan worden... en wat, wat de behoefte is. Maar dan zal ik even contact opnemen met het bestuur. En uh, ik denk dat... Uh, misschien meteen even een oproep voor andere vrijwilligers. Dat, uh, jongens, het is leuk om te doen. En uh, je bereikt een hoop mensen ermee. Kijk, dat zijn de positieve uh, verhalen. Ruud, had jij nog een uh, muzikale ondersteuning? Ja, Jet Rebel heb ik nog. Jet Perfect Rebbel. Lady. Bestaat weet ik niet, maar ik denk het niet. Mensen, goed is dat de perfecte man niet bestaat, ook de perfecte vrouw niet. Niet? Nee. Echt niet? Wel, nou, nee, man. Nou, hier komen wel reacties op, denk ik. Nou, er zijn van die mensen die denken dat ze perfect zijn, maar dames ja. zijn ze het nog niet. Nou, dan moet jij eens met mijn uh, vrouw gaan praten. Hoezo? <laughs> Denkt hij ook dat ze perfect is? Nou, die is perfect. Oh, die is perfect. Die is perfect. Ja, jij vindt haar perfect. Uh, ja. Oh, ja. Je durft ja, geen nee ja. te zeggen. Nee. Nee. Alles wat u zegt kan tegengebruikt worden. Zeker als je het op de radio zegt. Maar ja, we, uh, gaan, uh, we gaan er snel uit, want het is tijd. Uh, we zitten er, ja, hoog tijd. Het is uh, klaar voor vandaag. Bedankt voor het luisteren. Voor Bedankt, Ron. Voor en het, tot uh, uh, volgende week voor, voor ja. mij. Bedankt, Jan van der Oever, dat je hier uh, langs bent gekomen. Ja. Oké. Okay. Jan, bedankt. Jij, Ruud, bedankt. Luisteraars, ja. bedankt. Nou, we hebben iedereen weer bedankt. Dus, de massa Be Bedankt!